In zijn eerste toespraak zei hij dat het land er nog nooit eerder zo slecht aan toe was. En dat een schoktherapie nodig is om Argentinië economisch gezond te maken. Volgens Milei dreigt er hyperinflatie in Argentinië. En zal hij er alles aan doen om dat te voorkomen. Zo wil hij misschien de Amerikaanse dollar invoeren en de peso afschaffen. Vitesse heeft in de Eredivisie voor het eerst dit seizoen thuis gewonnen. De Arnhemmers versloegen Heracles met 2-0... waardoor een gat van drie punten is geslagen... met de nummer laatst van de ranglijst, Volendam. Uitse Utrecht won vandaag van Go Ahead Eagles. In Deventer werd het 2-0 door doelpunten van Jensen en Ramselaar. En de wedstrijd Fortuna Sittard tegen RKC Waalwijk... werd vlak voor tijd beslist in het voordeel van de Limburgers. Het werd 1-0 door een doelpunt van Noslin.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 Radio Show 1571 hier op je eigen lokale radio. En we gaan weer beginnen aan een uurtje New Age muziek. Blue Rose en dat is van onze grote bekende David Waller, die heeft prachtige muziek gemaakt de afgelopen decennia. Daarna Jason Carter, da die van die man heb ik ongelooflijk lang niks meer gehoord. Maar goed, hij is er weer met Seeking the Divine. Dan Robin Goldsby bij Deerth Things. Um, eens even kijken. En dan natuurlijk uh, meneer uh, Dion, het is inmiddels zijn derde album, Novos Dice. En... Um, ...dan zijn we compleet met de, nie, nie, met de vier nieuwe albums. Ja, het praten gaat iets lastiger op de late avond blijkbaar. Goed, um, dan gaan wij natuurlijk gezellig uh, de lijst van vorige week afwerken. Uh, uh, toen hadden we zes nieuwe werkjes. En uiteindelijk uh, komen we weer bij dit album uit... ...Christmas Memories, Goomer Edwin Evans... En als je het allemaal wil nalezen of terug wil luisteren, dan kan dat via peacefulradio.info.